Nog voor het krieken van de dageraad stond ik gistermorgen op. De wekker van mijn iPhone speelde een melodietje om vijf uur. En waarom? Om weer lekker aan de slag te gaan met het uitwerken van de onderwerpen voor deze 97ste podcast. Reden is dat ik het op het moment een volle agenda heb met veel taken die me aandacht en tijd eisen. Dan moeten soms andere zaken wijken. Maar ik doe het allemaal met plezier. En ik wilde er zeker van zijn dat ik je ook vanochtend om half negen toch weer een podcast kan bieden. Wat bied ik je dan vandaag? Ik vertel je over de, mijn voortgang in de 14-daagse video challenge van Brenda Kok en over LinkedIn Premium. Verder komen Google Plus en Ello aan bod. Ja, Ello, het nieuwste advertentievrije sociale netwerk. Facebook gaat verder met zijn lokale marketing door de introductie van locatiegerelateerde advertenties en wacht niet op de introductie van de Apple Watch met jezelf op Apple kaarten te zetten. Eerder deze week is een slappe versie van de cookiewet aangenomen. Google zegt nu wereldwijd te waarschuwen voor sites die Flash bevatten. En Google helpt lokale bedrijven zichzelf beter op de kaart te zetten aan de hand van een zestal video's. Dit alles en meer komt dus aan bod in deze podcast. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach.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 In podcast 94 had ik Brenda Kok de gast vanuit Vietnam. Zij houdt zich bezig met alles wat over online video gaat. Dus van cool Hangouts en Hangouts on Air, YouTube en videomarketing. Als onderdeel van haar gratis dienstverlening om zichzelf op de kaart te zetten... ...heeft zij in april dit jaar een 30-daagse videochallenge georganiseerd... ...waarin mensen op een respectvolle en opbouwende manier kunnen leren... ...om beter en natuurlijker te presenteren voor de camera. In podcast 94 vertelde Brenda hier ook over... Zo'n challenge is ontzettend nuttig voor mensen die meer willen gaan doen met video. Want je verplicht je om gedurende de looptijd elke dag een video te posten... in een afgeschermde omgeving waarin je zelf iets zegt. Brenda heeft verder niet veel eisen gesteld aan de video's en de inhoud ervan. Het gaat er dus puur om om ervaring op te doen met voor de camera te staan of te zitten. De video challenge van april heb ik gemist... want ik leerde Brenda pas afgelopen zomervakantie kennen. Doordat ik bijna 100 podcasts heb gemaakt gaat het spreken mij inmiddels een stuk beter af... Maar ik moet je bekennen dat ik niet graag voor een camera spreek. En het is natuurlijk altijd constructiever en efficiënter voor je leertijd om samen met anderen de ervaringen te delen en verbeter suggesties te ontvangen en te geven. Gelukkig heeft afgelopen maandag weer een video challenge opgestart. Dit keer eentje die 14 dagen duurt. Zoals je in de podcast kunt terugluisteren zag Brenda de grootste vooruitgang van de deelnemers al ergens tussen dag 4 en dag 8. Als je dan nog eens 22 dagen verplicht video's online moet zetten, dan is de kans groot dat de belasting daarvan niet meer opweegt tegen de kwaliteitsverbetering die je kunt realiseren. Ik ben in elk geval erg blij met die 14 dagen, want volgens mij is dat zelfs voor mij voldoende. Dus ik ben ook afgelopen maandag begonnen met mijn eerste video online zetten. De groep van deelnemers is gemeleerd. variëren van onder andere een businesscoach, een scholier, een hondenpsycholoog tot een verhalen vertellen. Daar zit ik als reputatiecoach tussen. Het is heel mooi om te zien hoeveel moeite mensen hebben. Maar wat ik zo waarneem, kunnen de meesten al erg goed zichzelf en hun verhaal voor de camera vertellen. Bij velen hoeft alleen maar de ruwe diamant geslepen te worden en ze kunnen professioneel met online video aan de slag. Wat mij opvalt is dat een groot deel van de deelnemers in het begin moeite heeft met de techniek. Zelfs een opgenomen video uploaden vanaf de smartphone naar YouTube kan voor problemen zorgen. En het monteren van video's, daar moet men nog helemaal maar niet aan denken. En wat is het mooie? Je ziet door de nauwe samenwerking en de respectvolle kritiek van de andere deelnemers in de veilige en vertrouwde afgeschermde omgeving, dat mensen ontzettend snel leren, vele malen sneller dan wanneer ze alleen op een zolderkamertje zitten te stoeien. Wat je dan ziet is dat mensen vaak onnodig heel veel tijd verliezen in het opzoeken van oplossingen voor hun technische problemen. Maar de cloe is om zo snel mogelijk aan de gang te gaan met het online krijgen van je video en elkaars video's te bekijken en voor commentaar te voorzien. Geen commentaar om de ander af te schieten, maar commentaar waar de ander iets aan heeft voor de volgende video. En dat is wat het concept zo sterk maakt. In het afgeschermde hoekje op Google Plus had Brenda bij aanvang al een aantal nuttige instructievideo's gereed staan... en bovendien stuurt Brenda dagelijks een mail met tips en trucs om de kwaliteit van je video's snel op een hoger plan te krijgen. Nadat je in die 14 dagen in elk geval voldoende zelfvertrouwen hebt opgebouwd om voor de camera te staan... en in elk geval een video van acceptabele video- en audio-kwaliteit op te nemen dan is het het beste om de video bootcamp training van Brenda Kok te volgen, waarin ze je alle ins en outs leert van het plannen van je video, de productie ervan en de promotie en marketing. Ben je benieuwd naar mijn eerste, tweede en derde video? Deze heb ik voor jou in de show notes opgenomen in de vorm van een afspeellijst. Op dit moment kun je de de video's van dag 1 tot en met 3 bekijken, maar omdat ik elke dag een video aan de playlist toevoeg, wordt de lijst elke dag eentje langer tot en met de video van dag 14. Want dan zit het erop. De hoofdreden dat ik meedoe aan de 14-daagse video-challenge waar ik het zojuist over had, is dat ik moeite had met mezelf voor de camera presenteren. Toegegeven, ik ben al tientallen jaren fotograaf, maar dat was gemakkelijk. Ik stond altijd achter de camera. Nu sta ik er dus voor en krijg ik veel goede tips en adviezen hoe ik mijn presentatie op video kan verbeteren. Dat is onderdeel van mijn plan voor de inzet van video. Want zoals je in de video voor dag 2 hebt kunnen zien, wil ik video inzetten voor presentaties en trainingen, Beantwoording van Frequently Asked Questions door middel van video. Google Plus Hangouts en Hangouts On Air. Videotestimonials. En wat er verder nog aan mogelijkheden of inzetgebied op mijn pad komt. Een van de presentaties die ik zo snel mogelijk ga maken... is een introductievideo van mijzelf die ik onder andere op LinkedIn ga plaatsen. Ik wil meer met LinkedIn gaan doen... en daarom heb ik inmiddels ook een executive account op LinkedIn. Dit is een abonnement dat je beduidend meer mogelijkheden biedt dan de gratis versie. En weet je wat mooi is? Ik hoef hiervoor helemaal niet te betalen. Dankzij de podcast die met vaste regelmaat uitkomt, de omvang van het webblog en het karakter van mijn boodschap, kon ik me aanmelden als journalist. Nu ben ik natuurlijk geen journalist in de traditionele zin van het woord, maar het feit dat ik frequent nieuwsblog en podcast over een specifiek onderwerp, maakt mij in de ogen van LinkedIn dus wel een journalist. Om hiervoor in aanmerking te komen is het verplicht een online webinar bij te volgen, waarna je een verzoek kunt indienen om je account gratis voor een jaar te upgraden naar de executive versie. Dat kost normaal toch maar liefst €59,99 exclusief BTW per maand. Dus ik rook een kans toen ik hierover hoorde. Ik schreef me in voor het webinar dat afgelopen maandag plaatsvond. En binnen 24 uur was mijn account geupgraded naar Premium Executive. Het klinkt in ieder geval wel mooi. De komende tijd ga ik me namelijk ook meer verdiepen in de kans en mogelijkheden van LinkedIn. Die ik zoals altijd natuurlijk met je zal delen. Maar goed, ik heb de upgrade net pas eergisternacht ontvangen. Dus ik kan er nog niet veel zinnigs over melden. Dat komt nog. Op Recode las ik een interview met Davis Besbris, de tegenwoordige social media baas van Google. De eerste regel van het interview ontkracht meteen alle geruchten over Google+, die de afgelopen maanden in de media verschenen. David Besbris zegt namelijk, Google+, isn't dying anytime soon. Als je het interessant vindt, kun je het hele artikel lezen. Ik wil nu slechts een paar punten uit dit interview met je delen. Google+, is nog nooit zo groot geweest. CEO Larry Page heeft bij het vertrek van Vic Gundotra, de voorganger van David, gezegd dat hij heel blij is met de voortgang van Google+. En dat het volledige bedrijf erachter staat. De club die verantwoordelijk is voor Google+, is niet van de campus verdreven, maar is vanwege ruimtegebrek naar een grote pand buiten de campus verhuisd. Google+, concurreert niet met andere partijen, dat is helemaal niet de bedoeling. Het wil gebruikers tevreden stellen. Google+, richt zich veel meer op het samenbrengen van gebruikers met dezelfde interesses in communities, etc. Google Plus staat hoog op de ontwikkelkalender van Google. David heeft foto's, hangouts en Google Plus als topprioriteit. De huidige Google Plus app wordt dagelijks door miljoenen mensen gebruikt voor de meest uiteenlopende activiteiten. De reden dat Google recentelijk de verplichting om een Google Plus account aan te maken bij het registreren van een Gmail account heeft laten vallen, is omdat Google wil dat gebruikers alleen naar Google Plus komen als ze de behoefte hebben om die software te gebruiken. De reden dat er tot op heden nog geen advertenties staan op Google+, Plus, komt doordat Google denkt dat het juist averechts werkt op de algehele klantervaring. De social space is een vertrouwde omgeving waar je niet gebombardeerd wilt worden met ruis. Tot zover de belangrijkste punten uit het interview met David Besbris. Zit jij al op LO? Ik nog niet. Ik heb me wel aangemeld zodra ik erover las... Maar tot op heden heb ik helaas nog geen Ello invite mogen ontvangen om er ervaring mee op te mogen doen. Na mijn aanmelding ontving ik de mail die ik ook in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 97 heb opgenomen. In deze mail staat... Thank you for your interest in Ello. We invite you as soon as we can. Ello is currently in beta and we are inviting new users in small groups as we roll out new features. In the meantime, please share our manifesto and help us spread the word. Read the manifesto. Maar goed... Gebruik jij al Ello? Heb jij dan al een invite ontvangen? Wat ik begrijp is Ello een nieuw sociaal netwerk dat moet gaan concurreren met bijvoorbeeld Facebook, maar dan geheel zonder advertenties en andere commerciële uitingen. De site ziet er nog erg karig uit tot aan het minimalistische toe. Aan de andere kant kost het natuurlijk weinig bandbreedte hetgeen de performance weer te goede komt. Zelf heb ik dus nog niet verder kunnen kijken dan de voorpagina en het manifesto van Ello. Het manifesto is ook erg kort. Daarin kun je het volgende lezen. Your social network is owned by advertisers. Every post you share, every friend you make, and every link you follow is tracked, recorded, and converted into data. Advertisers buy your data so they can show you more ads. You are the product that's bought and sold. We believe there's a better way. We believe in audacity. We believe in beauty, simplicity, and transparency. We believe that the people who make things and the people who use them should be in partnership. We believe a social network can be a tool for empowerment. Not a tool to deceive, coerce and manipulate, but a place to connect, create and celebrate life. You are not a product. Door het aantal aanmeldingen te beperken, creëert men natuurlijk een vorm van schaarste en vaak is het begeren mooier dan het bezitten. Mensen moeten dus nog wachten om er verder in te kunnen duiken. Natuurlijk zou ik het mooi vinden als er een non-commerciële tegenhanger komt van Facebook, maar ik acht de kans op overleven klein, we zullen het zien. Zodra ik toegang heb tot Ello, zal ik je mijn bevindingen vertellen. Tja, in tegenstelling tot Ello gaat Facebook steeds meer in de persoonlijke levensstijl van de Facebook gebruiken. Niet alleen Facebook trouwens hoor, maar ook Google Plus houden je geografische positie nauwgezet bij. Wist je dat? Heb jij een Gmail-account? Log er maar eens in en bekijk de URL www.google.com slash locationhistory In de show notes heb ik een screenshot opgenomen die ik gistermorgen heb gemaakt... nadat ik onze dochter naar school had gebracht. Je kunt zien dat Google op de hoogte is van een groot aantal locaties waar ik was. Ik neem aan dat dit een soort van verdichting of afronding is... en dat ze feitelijk nog preciezer weten waar ik allemaal ben geweest. Google gebruikt de locatiegegevens van je smartphone... niet alleen om je jouw positie te tonen op Google Maps... of om je met de route te helpen... maar ook voor het tonen van nog relevantere en bovenal dus lokale zoekresultaten en advertenties. Maar goed, Google is niet de enige, want Facebook logt ook zoveel over je als het maar kan. Want data is macht en macht betekent uiteindelijk geld. En Facebook gaat nu ook daadwerkelijk geld verdienen aan jouw locatie. Op Facebook kunnen adverteerders nu een soort van virtueel geografisch hack bieden, waarbinnen zij hun advertenties kunnen laten vertonen tegen betaling natuurlijk. Facebook noemt dit Local Awareness Ads. Het is gebleken dat dit type advertenties veel krachtiger is dan bijvoorbeeld gesponsorde berichten. Hierdoor, en ook door het nog verder vereenvoudigen van het publicatiemechanisme voor advertenties... probeert Facebook de meer dan 30 miljoen bedrijfspagina-eigenaren over te halen om te gaan adverteren op haar platform. Tja, nog even, als we de media moeten geloven, loopt straks iedereen met the next big thing, de Apple Watch... Volgens technologievisionairs zal de Apple Watch ook weer een revolutie betekenen voor ons leven. En doordat het kleine scherm je niet de mogelijkheid biedt om te typen... zal spraakherkenning een grote vlucht nemen. Maar wat veel belangrijker is, is dat Apple de gegevens voor Apple kaarten... die natuurlijk op de Apple Watch draait, onder andere ontvangt van Yelp, TomTom en OpenStreetMap. Wacht niet te lang en meld je bedrijf dus zo snel mogelijk aan bij deze drie data providers. Laatst vertelde ik je namelijk al dat het bijna een jaar kan duren wat je vermeld staat op Apple kaarten. Mogelijk kost het nu iets minder tijd, maar hoe sneller jouw bedrijf erop staat, des te sneller kun je ook profiteren van de verbeterde vindbaarheid en de hordes Apple Watch-dragers die naar jouw bedrijf komen. Je hebt ongetwijfeld al wel eens gehoord van de cookiewet. Dat is de wet die voorschrijft dat je mensen moet informeren als je cookies gebruikt voor ook maar iets meer dan het meten van standaard bezoekersstatistieken. Dat is de wet die zorgt voor al die verplichte, vervelende pop-ups... waar je akkoord moet gaan met het ontvangen van cookies... voor het bijhouden van alle handige gegevens. Soms word je er dus van, ik wel in elk geval. Als jij er ook zo aan ergert, dan heb ik goed nieuws voor je. Evenals voor webmasters. Want afgelopen week is de Tweede Kamer akkoord gegaan... met een minder strenge cookiewet, las ik in een artikel op e-murs. In dit artikel staat onder andere te lezen... Voor cookies voor analytics en HB-testen, bijvoorbeeld... is dan ook geen toestemming meer nodig... Cookies die direct zijn gerelateerd aan de private levenssfeer van internetters vallen niet onder de meer liberale opzet van de herziene cookiewet. Voor cookies die het gedrag van interneters volgen om gericht reclame te tonen is nog steeds ondubbelzinnige toestemming nodig. Het voorstel moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Maar de verwachting is dat dit wel zal gebeuren. Hierdoor wordt de drempel voor veel webwinkels verlaagd waardoor na verwachting de conversie oftewel het aantal verkopen voor webshops zal toenemen. Flash is tegenwoordig achterhaalde technologie. En vrijwel alles wat je vroeger moest programmeren in Flash kun je tegenwoordig met HTML5 en CSS3. Mocht je dat niet zeggen, vergeet het dan maar gewoon snel weer. In podcast 85 vertelde ik je al dat Google toen was begonnen met het waarschuwen op mobiele apparaten die geen Flash ondersteunen in de Verenigde Staten, als iemand naar een Engelstalige site surfde waarvoor Flash vereist was. Maar eergisteren schreef Pierre Far van Google op Google Plus dat Google dit nu verder gaat uitbreiden. Google gaat nu dus deze waarschuwing vertonen in de Spaanstalige resultaten op google.es, de Japanse resultaten op google.co.jp en de Engelstalige resultaten op google.co.uk. En ik denk dat het niet lang meer zal duren tot de rest van de wereld ook die waarschuwing te zien krijgt. Mijn advies is dan ook, als jouw site nog Flash gebruikt, haal het er dan vanaf. Pas het aan of laat het aanpassen. Bovendien, als je site nog steeds Flash gebruikt, is het sowieso al lang geleden dat jij je site hebt laten vernieuwen. Reden te meer om dat nu te doen. Laten we dan ook meteen responsive maken, dan sla je twee vliegen in één klap. Want zodra die melding ook in de Nederlandstalige zoekresultaten zal worden vertoond en jouw site maakt dan nog gebruik van Flash, dan zul je zien dat het aantal bezoeken van je site opeens ontzettend afneemt. Want de meeste mobiele gebruikers zullen dan niet doorklikken, omdat ze denken dat ze de site toch niet goed zullen kunnen bekijken. Als reputatiecoach krijg ik nu concurrentie van Google in het advies over het goed online zetten van je lokale bedrijf. Google heeft op haar Webmaster YouTube kanaal een zestal video's geplaatst die je helpen je bedrijf beter online te promoten. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 97 heb ik de playlist met deze video's opgenomen. De zes video's uit de serie Bring Your Local Business Online zijn getiteld. 1. Introduction and Topics. 2. Determine Your Business's Value Add and Online Goal. 3. Find Potential Customers. 4. Basic Implementation and Best Practices. 5. Differentiate Your Business from the Competition. 6. Engage Customers with a Holistic Online Identity. Ik heb de video's nog niet helemaal bekeken, maar al wel snel virtueel er doorheen gebladerd. Het leuke is dat Google in deze video's vertelt dat je als bedrijf in veel gevallen helemaal niet per se je eigen website nodig hebt. Want met een Google Plus pagina en een aantal additionele vermeldingen op sites als Facebook, Yelp en LinkedIn en een kanaal als Twitter... ...kun je zelf prima promoten volgens Google. Met deze educatieve zes video's van Google over het online brengen van je lokale bedrijf... ...kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Is het je trouwens opgevallen dat de intro van de podcast iets is aangepast? Op zoek vanuit diverse richtingen doe ik mijn beste intro te verkorten... ...om zo sneller tot de daadwerkelijke content van de podcast te komen... ...om daarmee jouw tijd te besparen.